Plannen voor cul van culturele instellingen zullen voortaan ook beoordeeld worden op publieks bereik en op ondernemerschap. Het kabinet legt het plan van de Raad van Cultuur naast zich neer om de bezuinigingen over meer jaren uit te smeren. Zoals verwacht stopt de subsidie voor het Nationaal Historisch Museum.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 ANWB Verkeersinformatie, 44 files op dit moment bij elkaar opgeteld, 175 kilometer. Dat komt natuurlijk door het lange Pinksterweekend en de meeste files staan in het midden van het land en rondom Arnhem en Nijmegen, daar is dat flink druk. Ik noem even de bijzonderheden, want het is ook aansluit op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren staat 7 kilometer, geeft veel vertraging. En op de A2 bij Eindhoven is in de richting van Maastricht een ongeluk gebeurd met auto en caravan. Tussen het knooppunt Ekkersweijer en het knooppunt De Hoog staat 6 kilometer file op de hoofdrijd. De rechte rijstrook is daar dicht. Andere kant op tussen Leenderheide en knooppunt Baterdorp 7 kilometer. Dat komt door kijkers, maar er staat ook een, een kapotte auto op die plek. Op de A2 naar Maastricht staat voor Maastricht 8 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland is het druk tussen de grensovergang en Zevenaar. A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Meer en het knooppunt Galder 4 kilometer door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht.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 Afro, vrijdagmiddag live. Jan Man. Een hele goede middag en welkom weer terug hier bij Vrijdagmiddag Live vanuit de Corona aan het Rembrandplein in Amsterdam. Het laatste half uur sluiten we af met een gesprek over de bezuinigingen op cultuur. Je kunt ook reageren via onze website vrijdagmiddaglive.avro.nl of ons twitter. Hashtag het was spannend voor iedereen in de culturele wereld hier ook vandaag aan tafel verzameld. Wanneer komt die brief van staatssecretaris voor cultuur Holbe Zijlstra En vooral, wat staat erin? Nou, vandaag is hij verschenen. Blijkt onder andere dat hij zich van heel veel advies en ook van het advies van de raad voor cultuur niet veel aantrekt. Uh, hij wil niet de kaasgraaf hanteren, zoals hij zegt. Hij bezuinigt in één keer, doet het ook niet uitgesteld. En hij zegt, ik kies voor kwaliteit dus minder en beter. Aan tafel hier Mark Timmer van theater- en productiehuis Frascati. Marie van Rongen, directeur van het Oerol Festival, bekend van de Tan Berbers, directeur van de vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea. En Mark van Warmedam nog steeds van Orcator. Ik wil eerst even, Mark, hebben we al uh, net gehoord aan de andere... een eerste reactie op, op die plannen. Het van Ber, Berbers van de uh, gesubsidieerde musea door het Rijk uh, tevreden. Want de musea worden relatief, zeg ik maar eventjes, ontzien. Nou ja, dat relatief is uh, inderdaad heel relatief. Want uh, de musea hebben door de jaren heen al veel ingeleverd. Er zijn nu opnieuw toch ook weer, uh, ja, gemiddeld ongeveer weer 10%. Een paar musea worden heel erg zwaar aangepakt en zullen Welke? misschien wel niet overleven. Uh, dat zijn de musea die uh, niet voldoen aan de absolute norm voor eigen inkomsten die de staatssecretaris oplegt. Hij wil dat de musea minimaal 17,5% uh, van hun omzet zelf verdienen. Er zijn een paar musea, Rijksmusea die daar niet aan voldoen. Dat zijn Manno in Den Haag op dit moment en het museum Boerhaven in Leiden. Die, uh, die dat niet halen en die dat waarschijnlijk ook niet zullen halen. Dus die moeten dan... Nou ja, het, is, het is een onterechte ijs, die 17,5% zelf verdienen? Het is een ijs die een aantal jaren geleden met de sector is afgesproken. Maar je moet ook tegelijkertijd wel be begrip hebben voor het feit dat Meer uh, Manou, uh, het oudste museum van het bezoek Wat is dat voor dat museum? Dat is het museum van het boek, het oudste museum voor het boek ter wereld. En uh, Boerhaven in Leiden is een museum over natuurwetenschappen met ook uh, een absolute wereldcollectie, topcollectie. Die gewoon midden in trek zijn en die intussen wel al van een hele. Uh, weg, uh, goeie, de goede weg waren opgegaan. Maar uh, ja, dit, deze maatregel komt voor hun eigenlijk te vroeg. Marilie van Rongen van het. Oh, ja, sorry. Oh, sorry. Dan is ook nog het Nationaal Historisch Museum, natuurlijk, gesloten. En dan is ja. het allergevaarlijkste voor de Rijksmuseum. is nog dat er een stelselherziening is aangekondigd. voor de volgende periode. En dat zou nog wel eens een hoop ellende kunnen Maar uh, Marilie van Rongen van, van Oerol, mm -hmm. Wat gaat het voor Oerol betekenen? Nou, dat is heel ongewis, net zoals heel veel andere mensen daarmee zitten. De hete kolen zijn in het vuur gelaten voor het Fonds Podium Kunsten... want uh, daar worden we allemaal naartoe gestuurd. Daar en, gaat het geld naartoe en jij moet nou, daar weer aankloppen. gaat aankopen. het geld ook niet naartoe, dus de, die wordt uh, ook uh, flink gekort. En ja, die wordt gekort, maar goed, die wat er overblijft krijgen ze... en jij moet daar weer aankloppen? Ja, met om... veel, heel veel instellingen moeten wij daar naartoe, veel meer Dus wat, wat vrees je? Dus ik vrees dat er geen meerjarig geld is. En de 11% die ik nu krijg van mijn totale begroting... dat dat moeilijk wordt. En dat is mijn minimum. onderkant. Jij krijgt slechts 11% van het totale bedrag... dat je nodig hebt om een al te organiseren. Wij verdienen 77% zelf, Dan kun je het makkelijk ergens anders vandaan halen, wordt dan gezegd. Dat kan je zeggen, maar het is natuurlijk niet zo... het is natuurlijk heel paradoxaal dat als je het goed doet je kennelijk door ook gestraft, gestraft wordt. Ja. Mark Timmer van uh, theater en productie... Juist ja. Frascati, ja. geschrokken van Wiet de heet. plannen. Nee, Want? Nee, wit, nou, nee. Het is wat mij betreft heel simpel. Het bestellen theater en dansbestel in ieder geval... daar heb ik me nu even op kunnen concentreren... is wat mij betreft volledig gesloopt. En dat gaat heel erg... het is echt het is afschuwelijk hoor, het zijn mooie verhalen. De, de, de, hele, de, de hele opkomst, de mogelijkheid voor jonge makers, makers... die net afkomstig zijn van kunstvakopleidingen... die doorstroom is, is eigenlijk onmogelijk gemaakt. Talentontwikkeling is er vakkundig uitgesloopt. Het Fonds van de Podiumkunsten, die verantwoordelijk heeft voor de want, financiering... Want, hoe komt dat, dat dat onmogelijk wordt gemaakt? Dat ja, ge is een, een optelsom van middelen. Ik bedoel, waar, Als ik even kijk naar de stad Amsterdam tot nu toe voor talentontwikkeling, en heb het over de stad met de allermeeste kunstvakopleidingen in Nederland, 3,2 miljoen beschikbaar is. Want er worden wel mensen terug opgeleid, maar ze hebben geen plek meer om vervolgens nou, te werken. Het gaat terug naar 0 euro. Ja, ik ben een oerl is zo'n plek, maar ze kunnen ook geen productie meer maken. Dus ik ben er niet en de gezelschap om iets te laten zien is er niet. Maar het publiek ja. is er wel. een opdracht wordt neergelegd bij Teneur op Amsterdam, die, zoals ik al heel snel kan uitrekenen, een kwart miljoen minder krijgt. En die moeten het dan zelf gaan doen. Dus daar, daar vinden gewoon keuzes plaats die volgens mij de volstrekt onverantwoord zijn. Niet onderbouwd. Dus ik, ben, ik vind het echt vreselijk. De, uh, er is ook kritiek uh, in de zin op de opleiding. Dat, dat er, uh, we hadden bij de AVO een debat uh, waar Gijs Scholten van gaat. onder andere Ivo uh, van Hoven, regisseur, ja. waar toen nog op Amsterdam... zei ja er worden ook te veel mensen opgeleid Tuurlijk. van te weinig kwaliteit. Tuurlijk. We kunnen, we, kunnen, we kunnen uit een periode... dat we zijn, hè, we zijn gaan specialiseren, gaan verfijnen... Voor elke, voor, elke, zeg, voor, elke af, voor elke afwijking heb je een opleiding. Maar, maar dat betekent niet dat het opleiden aan zich... dat je dat zomaar overboord kunt gooien. Hè, je, kunt, je kunt daarin natuurlijk... daar kun je scherp maar kijken. En misschien... Worden er op dit moment wel te veel mensen opgeleid? Dat zal zo zijn. Grijp daarin in. dat er net of... iets minder mensen opgeleid worden. Maar het is toch heel simpel. Je moet, je moet breed opleiden. Dat mm -hmm. gaat bij het sport. In je voor hadden we een over het sport. Ja. Sport gaat het ook zo. Je moet investeren in jeugdtalent... om uiteindelijk die, die topvoetballen te krijgen. Dat is één om ding. Hè, dus, dus, dus uh, uh, uh, Die keten zeg maar, van opleiding tot uh, de plek waar je uiteindelijk werkt... die wordt uh, doorbroken. Uh, gisteren in NRC schreef Herin Wensing, ik weet niet of je de naam kent... een column, en die zei... ja, maar de theater zit helemaal niet vol... Ja hij zegt, er ik komt geen theater... publiek, dus ja, je ja. kunt ze wel opleiden. Je kunt die theaters wel in stand houden, dat is maar sloken. ze zijn leeg. Behalve ja, in dat de is grote steden. Dat is, weer maar van dan. dat is weer onzin dat de zalen leeg is. De zalen zitten voller. Buiten de steden, zelfs de grote producties... trekken nauwelijks tot geen uh, mensen. En dat durft negen. niemand of, ik te ik zeggen. Ik zit op de nee, Schelling, komen, ik heb 93% bezettingsgraad. Ik kan het teruglezen o, oh, is, is bekend, dat loopt helemaal ja, vol. Nee, maar dat is het meest ergelijke van de afgelopen maanden... dat er achter elkaar uitgesproken lulpraatjes ter wereld in worden geholpen. Dat komt gewoon feitelijk niet, zeg er ligt een rapport in de la bij het ministerie. In opdracht van het ministerie gemaakt over de podiumkunsten. Dat rapport was te gunstig over de podiumkunsten. Hij zit nog steeds in de la. Ik heb het ook er worden lulpraatjes opgehangen, louter en alleen... omdat er 200 miljoen bezuinigd moet worden. Zeg dan, we moeten 200 miljoen bezuinigen. Maar ga niet allerlei verhalen op... en eigenlijk argumenten, ja, zoals ja. het te weinig bezoekersaantallen. Ja, ja. Je mag nooit zeggen liegen, maar er wordt gewoon keihard gelogen. Ja. Meneer Berbers, uh, uh, mag ik heel even, want uh, er zijn heel veel adviezen uitgebracht... door allerlei instituten, hè, ja. over wel, waar, waar je nou wel of niet op moet bezuinigen. Ook door de Raad voor Cultuur. Nou ja, dat advies is terzijde gelegd. Uh, uh, begrijpt u dat? Ja, de staatssecretaris had zelf van tevoren aangekondigd... dat hij uh, inhoudelijk wilde uh, bezuinigen, dat heeft hij gezegd. Hij heeft ook steeds gezegd dat hij 200 miljoen wil halen. En hij heeft gezegd dat hij haast had. Dat schrijft het, het regeerakkoord voor. De raad heeft dat allemaal naast zich neergelegd. En die is toch uh, voor een groot deel, hoewel ze het zelf ontkennen... maar voor, voor een groot deel op de, op de kaasschaafmethode, de beruchte kaasschaafmethode gaan zitten. En uh, ja, dat was iets wat, wat zelfs daar niet wilden En uh, waarvan ook de Rijksmuseumbrug zegt dat ze dat ook niet wilden, Want het zou dus voor de Rijksmusea die door de Raad ook zijn aangeslagen voor... 26 plus 5 is 31 procent bezuinigen. Bij dat advies dan had u voor... meer in moeten leveren? Dan hadden wij heel veel meer in moeten leveren... en dat zou ook tot onherstelbare schade hebben geleid. Want bij een museum is het nog zo dat je, als je uh, 100 subsidie hebt... dan ben je voordat je überhaupt kan vertrekken... ben je eigenlijk al 50 van je subsidie kwijt... want 30 procent gaat naar de huur... Ja. en 20 procent gaat naar het afstoffen van de schilderijen. U, u en u begrijpt dat dat het? Ik begrijp dat u blij bent dat dat advies niet is opgevolgd. Mark van Warmedam, begrijp jij dat? Vanaf het begin heb ik gezegd dat er zit zo weinig inhoud aan de wil om zoveel te bezuinigen... is de enige methode iedereen even zwaar te laten delen in de ellende. Dus die Raad van Cultuur had gelijk, vind je? Die, die had ook op dat punt gelijk als wij in oktober op straat hadden gestaan. Ook met de musea, ook met de bioscopen. Dan was er nu iets anders gebeurd. Maar er wordt te slap geketen maar knik van na van ja? bezuiniging. Eens? Ja, absoluut. Dus de musea hadden ook meer in moeten leveren? Ja. Ik, ik denk dat het inderdaad een pijn is die we gezamenlijk hadden moeten dragen. Marilie van Ronge. knikt ook van ja. Ja, ja want het, het gaat hier ik... even, ook wij, ik ben ook in het Podiumkunstenfestival, dan kan je zeggen, nou, die heeft 77%, maar het gaat dus niet, daar gaat het, het gaat niet ja, over argumentatie, niet over. want wij gaan er ook aan. Dus en, ook en als nou... er toch geen visie achter zit, zeggen jullie, doe dat het dan maar overal. Ja. Ja. Dat is solidariteit. En dan natuurlijk gewoon de hele vraag over de buitenproportionele hoge bezuiniging. Heb je, die 200 miljoen, dat gaat over vergelijking met andere. Nee, Over die visie gaan we zo nog even doorpraten. Ja. Nadat we weer even naar muziek geluisterd hebben. Christel. Where we go. We're... We will Gisteren begeleid door Arno Slijper, Toetsen, Bauke Bakker, Percussie, Federa Kwant op bas en Bart Jan Manten op gitaar. Dankjewel. Dit was het titelnummer van de nieuwste CD Rollin. En wij gaan het uh, over de bezuinigingsplannen op de culturen hebben. Vandaag werd bekend waar staatssecretaris Helsdaar staatssecretar wil bezuinigen. Uh, Minister-president Rutte heeft ook gereageerd. Hij zegt het stelsel voor de kunsten is zo slecht nog niet. Vanaf 2013 is er nog 700 miljoen per jaar subsidie voor cultuur. Ja. En dat is maar liefst 175 euro gemiddeld per gezin. U hoort al dat er schamper gelachen wordt door uh, de gasten hier aan tafel. Mark Timmer van Theater en Productiehuis Frascati. Marilie van Rongen van het Festival, Toan Bermers van de Rijksgesubsidieerde Musea. En Mark van Warmerdam van Orkater. Uh, ja, uh, Mark Timmer... Uh, Rutte zegt, joh, het gaat allemaal best meevallen. Er blijft genoeg geld over. Ja, wat een andere tekst zou die hebben. Ik bedoel, tuurlijk is dat zijn tekst. Ik word regelmatig op dit moment. Frascati opereert nogal internationaal. Ik word regelmatig door bekende mensen waar ik samenwerk in het buitenland gebeld, gemaild. Wat is er in godsnaam met jullie aan de hand? Een land, een voorbeeldland, als het gaat over talent... Als mogelijkheden voor, voor jonge makers, de diversiteit van het landschap... grote zaalproducties, onafhankelijk werk, festivalwerk. En welke en landen verbaast grote... zich daar dan over? Duitsland. Bijvoorbeeld, die kijken naar juist de fijnmazigheid van onze structuur... en wat ontzettend veel dat opgeleverd is. Hoe rijk, hoe rijk, onze, uh, hoe rijk de, de kwaliteit is van, van het aanbod in Nederland. En die verbazen zich compleet. Niet alleen om wat er gebeurt er op dit moment... maar met, met wat voor, um, ja, um, voor stemming maken er op dit moment ook plaats. Ja, maar juist die, wat jij nu als kwaliteiten noemt, die fijnmazigheid, die diversiteit... dat is waar staatssecretaris Zijlstra van zegt... Uh, dat is uh, te veel, uh, het is uh, te veel, allemaal kleine dingetjes, dit en dat. Ik ga kiezen voor grote en goede dingen. Als het over visie Ach, gaat, kijk, want je zegt, er zit geen visie achter. Hij zegt, dat is mijn visie. Ja, ja, God, en, dat is dan, en hij sloopt vervolgens het hele kleinschalige aanbod eruit. En hij zegt, ik kies voor de aanmerken... en ik kies voor het, de, de opera en voor het Nederlands Danstheater. En nog een aantal, aantal grote, grote instituten. Maar hij vergeet waarschijnlijk... van wat daaronder nodig is eigenlijk om uiteindelijk... de, de, de, de choreografen en de regisseurs van de opera daar te krijgen. En die grote geschraven te krijgen. Maar van Ronge is, is dat zo in die zin... Uh, als die bezuinigingen zo doorgaan? Hè? Dan moeten moet we natuurlijk even kijken. De Tweede Kamer moet er ook nog over beslissen. Maar zal dan in die, in die breedte, die aanwas van talent en al die kleine dingen... zal dat dan niet meer bestaan? Zal dat dan verdwijnen, denk je? Ik denk zeer zeker dat dat een heel groot probleem is. Ik heb twee bedreigingen. Ik, 85% van wat er bij mij staat, dat komt uit dat circuit... waar Mark net over, over sprak, uit dat kleinschalige circuit. Dat is wat we laten zien. En dat kan niet leven zonder subsidie? Nee, dat, dat zijn ontwikkelingsvoorstellingen. Dat zijn jonge makers die vervolgens op oren komen spelen. Daar een groot publiek krijgen. En met dat grote publiek verder gaan. En dan groeien, dat zie je. We aan, dat kan je zien aan Lotte van den Berg. aan Bankje Zwijgman. aan heel veel mensen die daardoor zijn gegroeid. Ja. Ik vraag het ook omdat Mark van Warmdam... jij bent ook bekend met het fenomeen film. Ja, uh, nou, toevallig ja. waren het hier vandaag over een nieuwe film Rabat. Uh, gemaakt door jongens voor drie ton. Ja. Uh, uh, zullen er nooit meer van dat soort initiatieven zijn? Ik bedoel, want zij hebben helemaal geen subsidie gehad... moet ik daar nog bij zeggen. Ik bedoel, zal deze bezuiniging betekenen dat er dan zoveel verdwijnt? Of komen er toch ook wel weer nieuwe initiatieven... en nieuwe manieren om geld te vinden? Er, er zal nooit genoeg komen om uh, uh, zeg maar, uh, de, de schade te herstellen. Ik, ik, ik, ben, ik geloof heilig in enthousiaste mensen die met z'n allen zeggen... jongens, het kan ons niet schelen, wij gaan dit maken. En dan kan je ook een film maken voor drie ton. Maar je kan niet vijftien jaar lang van een cameraman en een geluidsman... en een uh, de, de grimeuze vragen... jongens, doe je mee? Weer voor niks. En weer voor niks. Dat kan niet. Dat is, dat is onprofessioneel, maar het kan ook niet. Dus die... Die, uh, dit soort uh, zeg maar incidenten die zijn heel erg goed. Die zijn ook inspirerend. Die zijn ook nodig voor, om de rest te prikkelen. Mm -hmm. Maar het is geen oplossing. Maar dan zou je, want Ik ga nog maar even mee uh, met het staatssecretaris staan. Dan zou je kunnen, in zijn redenering kunnen denken... Uh, luister, dat nieuwe talent, dat moet het dus zo doen. Hè? Uh, zonder subsidie, enthousiasme. En als ze hebben bewezen dat ze iets kunnen... dan komen ze dus in die top die ik graag wil subsidiëren. Ja, maar ik wil één voorbeeld geven. De uh, bevrijdingsdag wordt uitgezonden, het concert op de, op de Amstel. We zien daar een gesubsidieerde koningin, een gesubsidieerde politie... een gesubsidieerd publiek. En die kijken met z'n allen naar een gesubsidieerde or orkest. En het enige wat gesubsidieerd wordt, is dat orkest. Er zitten al die anderen met tranen in hun ogen... naar een gesubsidieerd orkest te kijken. In wat voor vreemde wereld leven wij? Ik bedoel, waarom wordt er alleen maar over subsidie gesproken bij cultuur? Mm. En niet bij alle anderen. 95% van het land is gesubsidieerd, inclusief de staatssecretaris. Je bedoelt, je kunt het ook als investering zien? Ja, natuurlijk. Ja. Mark Timmer? Ja. Nou, heel simpel. Op dit moment is Julie van den Bergen... Dat is, die heeft net in de Muur van de kammerspielen... Johan Simons, een gastregie gedaan. Die is nu bij mij aan het werken. Gaat volgende week in première. Ze is in het eerste jaar van de, de afstudeeropleiding. Ze heeft dus nu een, een paar goede acteurs. Steven Waterboy, de topacteur. Je zult, om dat gewoon onder de vingers te krijgen... Je zult een aantal voorstellingen moeten maken. Ja. Je zult gewoon je zult, je zult, je zult moeten proberen. En dat je moet, moet je onder goede omreken, omstandigheden dat, doen. Ja. En daar moet een zaal zijn, er moeten een paar lichtmensen zijn. Ja. Daar moet ook publiek zijn. Dus die infrastructuur is noodzakelijk. Wat gaat wat gaat dus zich weggaan? nu dan afspelen? Krijgen misschien, dan krijgen we locaties of dan krijgen we misschien iets buiten op straat. En op dat... premier terug te komen. En ja, maar liefde, we, we, we hadden sowieso met Nederland streefde al jaren... om proberen om 1% van de totale Nederlandse begroting voor cultuur te behouden. Daar waren we echt geen Europese topper mee. En nu zakken we verder af. Dus hij kan wel doen alsof het veel is. Maar dat is gewoon echt Internationaal raar. gezien zeg jij, is dat niet veel? Nee joh, nee. Helemaal niet. Wat gaat, Jij schetst al een beetje het beeld. Dat, uh, bijvoorbeeld als het om die podiumkunsten gaat dat fonds dat krijgt veel minder geld en veel meer mensen ze moeten daar aankloppen. Wat, wat gaat dat opleveren voor taferelen? Een slachting. Gewoon Bij, bij alles. Bij, of je nou wel hoge eigen inkomsten hebt of niet. Dus de hele beweegreden. Ook de hele motivering die in zijn brief zit. Die zegt we gaan iets in stand houden. Dat is gewoon niet waar. Als je het volgens ziet hoe dat uitgewerkt is. Of liever niet uitgewerkt is. Dan... Dan de, dat gaat er slachting worden. Of je nou meer, veel verdient, weinig verdient, groot bent, klein bent. Het is echt niet dat het allemaal klein is wat bij het fonds aankomt En wat Maakt kunnen jullie nog doen? Om... Ik had het tekort met Mark van Warmen dan al even over. Wat kunnen jullie nog doen, Mark Timmer, om dit te voorkomen? om dit te voorkomen. Ja. Nou ja, uh, je hoopt op, op, uh, op, een, op een inzicht bij de Tweede Kamer op dit moment. Ja. Dat bijvoorbeeld, dan heb ik het nog even weer over die onderstroom... de ja. mogelijkheden. Nou, je hoopt dat er inzicht komt dat inderdaad uh, dat er geïnvesteerd moet worden... in de research en development van een, van, een, van een landschap. En dat maar je, ik, ik als je wil, wil de... als het land serieus ja? neemt... dat je moet bekommeren om de jonge talenten die je, die je in je land hebt. Nee, dat snap ik, ja. maar... maar... Laat La, ik Laak een poging doen, realistisch. zijn. Kijk, Boris van de Ham, D66, heeft bijvoorbeeld al laten weten... dat hij de omvang en het tempo van de bezuiniging op de cultuur onverantwoord vindt. Dus die hebben jullie mee. Maar het is misschien niet zo raar om te voorspellen... dat jullie de oppositie meekrijgen en de rest niet. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk krijgt het, het publiek mee. Ik heb al vanaf oktober gezegd, zolang het over geld gaat, is het abstract. De ene zegt, 200, 200 miljoen, dan gaat het niet lukken. En de andere zegt, het moet makkelijk kunnen. Maar voorlopig gaat op het, het moment, over geld, want we weten wel nee, dat er ja, minder maar, geld komt. Maar nog niet moment, precies wie er allemaal uh, de wordt. worden. Op het, moment, op het moment dat het een gezicht krijgt, of het nou de cultuurkaart is... die dan ineens ja. toch gered moet worden, of het, het omroeporkest moet gered worden... krijgen we nu gezichten. Ik hoorde al uit Limburg... De, dat er PVV'ers zijn die zeggen... ja, maar het limburgse Orkest mogen hier al niet aankomen. Terwijl de Pvv aan de basis van deze bezuinigingen staat. Ja, ik bedoel, op het moment dat het echt het publiek aan gaat... kijk, de, de artiesten als slachtoffer, dat hoofdstuk hebben wij al lang gehad... He, die, die, die zijn al lang uitgeslachtofferd. Het is uiteindelijk publiek wat in de nest in Amsterdam loopt... en ineens ziet dat de theaters dicht zijn. Dat is wat er gebeurt. Uh, meneer Berbers, u bent uh, ik, ik vroeg ook niks hoor, maar ik wou zeggen, u bent opmerkelijk stil. Uh, dat is inderdaad omdat u natuurlijk toch... Uh, gaat u meedoen met actievoeren, met uw collega's die hier aan tafel zitten, eigenlijk, tegen die bezuinigingen? Ja, om, uh, uh, kijk, de, het, het, het is al vaak gezegd, maar het kan niet vaker genoeg benadrukt worden, is dat die bezuiniging op zich, die is disproportioneel. Het is gewoon, u overdreven veel de, op de Rijksbegroting wordt in totaal... Uh, 7, 8 procent bezorgd en, de, en de, op de kunsten is dus meer dan 20 procent. Dat is gewoon uh, absoluut... Uh, maar als we actie gaan voeren, doet handig. u mee? Als musea? Rijksgesubsidieerde musea? Ja, dat ligt eraan natuurlijk wat voor acties, maar uh, wij zitten ook niet stil. Ja, wij, uh, wij doen nog van alles. Ja. We hebben ook in allerlei musea. Ja, maar jullie blijven zeg, opmerkelijk vaag over wat voor acties. Maar van waar we dan wil niks zeggen. Uh, ja, Margie? Ik... Tuurlijk, is gaat 17 juni los. We hebben een, een reporter rondlopen. We gaan elke dag de Tweede Kamer bestoken. Iedereen gaat brieven schrijven. We let maar op, 750.000 man. Wat mij betreft gaat het zo interessant in de hele sector een dag of een hele weekend op, op slot te laten gaan. Alle musea, alle theaters, uh, alle festivals. We, doen, we, we, we laten het even. Op slot, meneer Berbers, Want, doet u mee dan? Dat wilde ik nog niet vertellen. Op nee. slot. <lacht> <lacht> doet u mee dan? Als die musea meedoen... En, dan, even ja, kort? U, ja, dat moet wel wat worden ik, ik geef, kort, geef, geef geen ja, ja of nee. Goed, nou, Ik wens jullie veel sterkte in de strijd... en dank jullie voor jullie eerste reacties. Maak Timmer, Marilie van Rongen, Twan Berbers en Mark van Warmerdam. Zo direct het Radio 1 Bert van Sloten. Ja, en dan gaan we die staatssecretaris... die verantwoordelijk is voor al die bezuinigingen... gaan aan de tand voelen. Dat onder andere in het Radio 1 journaal. Ook aandacht voor In Holland. Het rapport is uit. En wat blijkt, er is inderdaad heel veel geld over de balk gesmeten. De pensioenen, het akkoord van vandaag. En er is nieuws over Griekenland. Want Nederland is het eigenlijk niet eens met de manier waarop het gaat, daar in Griekenland. En dat laat de minister krachtig en heel duidelijk blijken. Dat allemaal zo dadelijk, Jan, in het Radio 1 journaal. En morgen in Opium nog veel meer over de plannen van staatssecretaris Zijlstra om te bezuinigen op kunst en cultuur. Ook hier te luisteren op Radio 1. Dank voor het luisteren naar vrijdagmiddag de Tand des Tijds. Een radiotekening. Ouderen die naar de bioscoop gaan of naar popconcerten of cabaretvoorstellingen, die zijn gelukkiger dan ouderen die naar elitaire culturele activiteiten gaan. In musea en kunstexposities voelen mensen zich eenzamer. Dat blijkt uit een onderzoek van vrije tijdswetenschapper Dr. Vera Toepel. Ja, het is kunst, is van iedereen weet, dus u, u, u gaat nu gewoon even kunst. Nee, alsjeblieft, geen kunst. U gaat naar huis even wat moeilijk Nee, ik wil het, ik wil geen kunst. Nee, ik ben ook toch werkelijk, ik moet even met u wat kunst gaan doen. Je gaat je bent. Even iets met dat meer cassette meneer. Nou, kasset, cassette, schoon met kasset, ben ik talent. Nou, doet u niet zo laag bij de grond. Nee, nee, nee, nee. Het is gewoon even cultuur. Nee, nee, nee. Gewoon even cultuur nou. Opa loopt de jammer in het Rijksmuseum. Oma raakte van een Shakespeare stuk van streek. Een oude bok mekkert in het concertgebouw en een senior die zeikt over de bibliotheek. De wijsheid komt met de jaren in de eenzaamheid van de goede smaak. Lang leven de lol van de lelijkheid op het geluk van het platvermaak. Zullen we ons allemaal gaan platvermaken? maken? Zullen we ons allemaal gaan platvermaken? Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele de mediaproducties. Radio 1, het NOS-journaal. In Duitsland is voor het eerst een agressieve variant van de Ehek-bacterie aangetroffen op Tau gay De kimgroenten kwamen van een biologische boerderij in de deelstaat neder -Saksen. Vanochtend stelde het Koch-instituut al vast dat Tau gay vrijwel zeker de bron van de besmetting is. De 46 restaurants waarvan gasten ziek zijn geworden, hadden allemaal ingekocht bij de boerderij in Noord-Duitsland.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 AMB-verkeersinformatie met een dikke 200 kilometer files. Het is vooral druk bij Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Ik noem even de bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Muidenberg en Bussum, 6 kilometer, geeft veel vertraging... A2 vanuit Maastricht in de richting van Eindhoven. Daar loopt het vast op de randweg van Eindhoven tussen Valkenswaard en het knooppunt Waterdorp staat 8 kilometer. En dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de vangrail. Dus richting Maastricht staat tussen Best West en knooppunt De Hocht 10 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. Zo'n ongeluk met auto en caravan. A2 Eindhoven-Maastricht. Daar staat tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 8 kilometer. En aan de zuidkant van Amsterdam viel op de A10 in de richting van de A10 Noord tussen Oud-Zuid en de Zeeburgertunnel 9 kilometer. Door dat ongeluk wat ik zojuist noemde bij Eindhoven op de A2... loopt het ook vast op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Moergestel en het knooppunt Baterdorp staat 9 kilometer. En in Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A76. Vanuit Heerlen naar Geleen tussen Voerendaal en Schinnen staat 6 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de ja. Waar liggen groei- of overnamemogelijkheden? En wie helpt u verder?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 een hele goede middag. De polder werkt door straks alle details over het pensioenakkoord. In Syrië is het vandaag wederom een spannende dag. En het rapport over in Holland is openbaar. En inderdaad, er is veel geld over de balk gesmeten. Details volgen zo, evenals de politieke reactie. En er loopt iemand met een enorme drachme door Den Haag. In de hoop dat de Grieken de oude munt weer zullen invoeren. En minister de Jager had ook zijn hart vast. Politiek verslaggever Michiel Breedveld is in Den Haag. Ja, Michiel, want minister De Jager heeft de afgelopen tijd altijd gewaarschuwd... dat de, de Grieken niet in de steek zullen worden gelaten... omdat er risico's enorm zijn, ook voor de Nederlandse economie... Ja. En hij slaat nu opeens een andere toon aan. Ja, nou ja, Nederland heeft altijd een van de meest kritische geluiden in Europa vertolkt... als het ging om die miljardenleningen aan de, om de Griekse economie erbovenop te helpen. Maar goed, dat is allemaal achter de deuren. Maar wat we nu zien is dat uh, ja, het nemen van de noodzakelijke beslissingen... voor de hervormingen in Griekenland al daar natuurlijk niet al te van harte gaan, uh, dat gaat van ouw om het zo maar te zeggen. En daarbovenop woedt er in Nederland een stevige maatschappelijke en politieke discussie over het onderwerp. Ja, en dat is reden voor minister De Jager van Financiën om openlijker stelling te nemen. Nee is inderdaad een van de opties. Ik vind niet dat vanwege een, een eventueel zeer zwart scenario wat wordt afgeschilderd... dat je dan kan zeggen je moet kosten wat kost dan toch maar instemmen.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 is dat nee eigenlijk zelfs zeer waarschijnlijk. Nou, al met al dus geen gelopen race, zo zei de jager. In totaal, om even een beeld te krijgen... gaat het dus om 110 miljard aan leningen aan uh, Griekenland... waarvan Nederland zo'n 5 miljard voor zijn rekening neemt. En de komende weken moet Nederland dan beslissen... over de volgende tranche, het vijfde deel van die leningen. Nou, als Nederland nee zegt... Ja, dan wordt het ook voor Europees Verband moeilijker... om dan toch door te gaan met die leningen. Ja, hij zegt het is aan de Grieken zelf. Dan denk ik, wat is aan de Grieken zelf? Welke voorwaarden moeten ze aan voldoen? Nou ja, de Griekse hervormingen moeten bijvoorbeeld uh, de goedkeuring van het IMF uh, krijgen, het Internationaal Monetair Fonds. En dan gaat het om forse bezuinigingen, privatisering van overheidsbedrijven en onderdelen. En ja, Nederland wordt nu steeds scherper, uh, want samen met Duitsland heeft minister De Jager nu uitgesproken... dat daar boven ook, bovenop ook de private banken moeten bijdragen aan financiële steun aan Griekenland. Dat is echt iets wat Duitsland en Nederland gezamenlijk... de afgelopen dagen, de afgelopen weken... achter de schermen sterk hebben voorgesteld. Dat vinden wij belangrijk. Omdat de banken ook profijt hebben van een reddingspakket. Want nu hebben ze heel veel leningen uitstaan. En ze hebben er profijt van dat het uiteindelijk ook... dat Griekenland is die die leningen kan terugbetalen. Banken moeten dus bijdragen. En dan moet je denken aan dat de banken soepeler zullen omgaan... met de leningen die zij nu in Griekenland wel hebben uitstaan. Bijvoorbeeld door langere termijnen voor het terugbetalen. Terugbetalen te hanteren. Ja. Is dit nou een uitspraak gedaan richting Athene, of is dit een uitspraak uh, voor het Binnenhof? Nou, beide. Dat uh, merk je uh, heel terecht op. Het uh, is moeilijk uit te leggen in Nederland dat uh, wij de rekening gepresenteerd krijgen van het falen van de Grieken zelf. Ja, en ook politiek ligt het zeer omstreden. De PVV, de SP en ook de SGP zijn nu al valikant tegen. Maar steeds meer politieke uh, partijen krijgen twijfels. Ja, en als we het dan hebben over politieke Spectrum Wilders hebben we de laatste tijd natuurlijk vaak gehoord... en die voert nu ronduit acties, zoals vanmiddag bij de Griekse ambassade. Nou, we hebben een uh, cadeautje voor de Grieken...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 Grieken Te zeggen, jullie krijgen geen cent meer. Hier heb je die prachtige drachmen en voel hem nou opnieuw in. Dat geeft de Griekse economie ook een enorme boost. Wij hoeven geen water meer aan het te dragen. Wilders wil dus Griekenland uit de euro hebben. Uh, maar minister De Jager is niet onder de indruk van de actie van Wilders. Hij meent zelfs dat de PVV te lichtvaardig met dit probleem omgaat. Het is een. Duivels dilemma bijna, soms zou je zeggen. En wij als Nederland zitten er enorm streng in. Het strengst eigenlijk wel van alle euro-landen. En als je als Tweede Kamerfractie zo makkelijk zegt... nou, wat er ook gebeurt, geen euro naar uh, dit of dat land... naar Griekenland bijvoorbeeld... zonder daar de gevolgen goed van in te zien en te kunnen schatten... dat het juist veel duurder is voor de Nederlandse belastingbetaler... als die dat zou doen uiteindelijk. Dat vind ik niet handig, want dat gaat om potentieel enorm veel geld. De belangen van het voorkomen van een crisis zijn natuurlijk enorm groot. Ja, zo zie je dat het moeilijk is om uh, als leek hier uh, wijzer uit te worden. De economen schermen met voor's en tegens van de, staats, uh, van de steun aan Griekenland. En dus ook de politici. Een discussie die nog wel zal voortwoeden. En hij is er speciaal voor in Nederland gebleven. Minister Jankees De Diager. Hij is zijn reis namelijk naar Amerika ervoor afgezegd. En dan de actie van het Syrische leger tegen het opstandige... Jizr al-Zugur, die is in volle gang. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers in het Noord-Syrische stadje. Ondertussen is op de site van al Jazeera een filmpje te zien... van een militair die is overgelopen naar de kant van de demonstranten. Onder meer vanwege de gebeurtenissen in Jizr al-Zugur. Hij stelt zich voor als Hussein Harmoes en hij zou officier zijn. Assalamu ya al, -al Harmoes min al-Furqa al-Furqa. Hoe zijn Harmoes wil gewapend de betogers beschermen... die om vrijheid en democratie vragen? Hij roept dan ook andere militairen op om zijn voorbeeld te volgen... en te deserteren. Harmoes blijft, besluit zijn betoog met de slogan... dat het Syrische volk onder alle omstandigheden één blijft. We praten verder met Marjolein Wijnings... Midden-Oosten specialist van IKV Pax Christi, woont in Amman. Mevrouw Wijnings, um, allereerst... De, die, die legeractie in en rond dat plaatsje daar, Yisr al-Sugur. Wat zijn de geluiden die u daarover opvangt? Nou, wat ik heb begrepen is dat het net vanmorgen vroeg uh, is begonnen... en dat ze vanuit uh, de dorpen in de omgeving... Uh, in de richting van Yisr al-Sugur uh, zelf aan het trekken zijn. En um, ja, ik heb begrepen dat er ook met, uh, met helikopters is aangevallen... Um, en dat er landbouwgronden zijn verbrand. Uh, dat er... Um, uh, op ambulances is geschoten. Hmm. Die, die probeerde om uh, gewonden naar Turkije te brengen, naar Antakia. Uh, ja, dat is eigenlijk wat ik heb gehoord. Ik heb nog geen beelden gezien. Nee, want op, op internet zijn er inderdaad uh, hebben wij ook nog geen beelden gezien. Uh, maar het is een stad met ongeveer 50.000 uh, mensen. Nou hoorde ik gisteren onze correspondent uh, Bram van Meulen zeggen... dat die bijna helemaal leeg is. Waar zijn die mensen dan allemaal gebleven? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ik denk dat die naar uh, familie zijn gegaan in de omgeving. En we weten natuurlijk dat er een paar duizend uh, inmiddels in Turkije, Turkije zijn aangekomen. En het kan zijn dat er natuurlijk ook uh, mensen zijn achtergebleven om, uh, om de plaats te verdedigen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook in Telkallag, wat vlakbij de Libanese grens ligt. Um, daar werden vooral de vrouwen en de kinderen naar Libanon overgebracht... Uh, terwijl een aantal mannen achterbleven om, uh, om de plaats te verdedigen. Ja. Maar goed, er is weinig nieuws nog daarover. Althans, weinig berichten zijn erover naar buiten gekomen. Wat kunnen we eigenlijk zeggen over de protesten van vandaag in de rest van Syrië? Nou, ze lijken mij wel weer groter dan de afgelopen weken. Um, in Hama, hele grote demonstraties. In Homs, in Jassem, in het zuiden, vlakbij Derra. En in uh, Damascus en de, de buitenwijken van Damascus uh, zijn er volgens berichten ook wel iets van 30 demonstraties uh, gehouden vandaag. Hmm. Nou hoorden we net het geluid hè, van die uh, gedeserteerde militair, die Hussein Harmoes. Um, dat is een filmpje wat we op YouTube uh, terug kunnen vinden. Militair spreekt in de camera, laat ook zijn militaire pasje uh, vervolgens zien. Wat zegt dat? Zegt dat dat het aantal uh, militairen dat overloopt uh, toeneemt of is dit een, een, een, een eenling? Nee, ik hoor inderdaad vanuit, uh, vanuit Syrië ook dat het uh, veel grootschaliger is dan uh, die paar filmpjes. Dus dat het ook toeneemt. En um, nou, dit is ook niet het eerste filmpje dat Al Jazeera uitziet. Er zijn al een paar eerdere filmpjes geweest. Eén uh, bijvoorbeeld van iemand van de, van, de, uh, van de Republikeinse Garde. Dat was al een aantal weken geleden. En ik zag dat vandaag of gisteren Amnesty International uh, ook zijn... Uh, zijn oogte zijn verslag heeft bekendgemaakt, dus heeft ondersteund. Bevestigd. Dus dat geeft aan dat als Amnesty uh, met deze zaken naar buiten komt... Uh, ja, dat het wel heel zeker bevestigd is. En ik hoorde dus ook dat het heel wijdverbreid is. Ja, hmm. Wat ook niet zo gek is natuurlijk, uh, gezien wat er zich afspeelt. Ja, en ook de geruchten dat er inderdaad militairen en politiemannen zijn... die niet willen schieten op de eigen bevolking. Precies, Precies. ja. Goed, ja, het, het, het echte verhaal vrees ik dat we daar nog eventjes op moeten wachten. Maar dit is de informatie van uh, dit moment. Mevrouw Weining, dank u wel. Straks bij de Hogeschool in Holland zijn door de vertrokken topmannen... vele tonnen onrechtmatig gedeclareerd. Dat is nu al zeker. Dennis Mooi zit bij de ANWB. Dennis, om te beginnen, maar eens even het pinkste verkeer. Want ik begrijp dat de files vroeg van start zijn gegaan. Ja, ja, het is al vroeg druk geworden op de wegen vanmiddag. Er staan nu 55 files. 230 kilometer als je dat bij elkaar optelt. De meeste files staan rondom Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Valkenswaard en het knooppunt Waterdorp. 8 kilometer. En de andere kant op bij Eindhoven in de richting van Maastricht dus. staat op diezelfde A2 tussen Best West en knooppunt De Hocht. 9 kilometer op de hoofdrijbaan. Eerder vanmiddag is er een ongeluk gebeurd met auto en caravan. Maar alle rijstroken zijn weer open. Moet je verder naar Maastricht over de A2... dan kom je in de file tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht. 8 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag is er een ongeluk gebeurd bij het ringvaartaquaduct rijstroken zijn er dicht. Dat is het, uh, het portaaltje van, de, van het aquaduct aan de rechterkant van de weg. Daar kan je niet doorheen. En als je daar langs bent, dan kom je weer in de dagelijkse file... op de A4 naar Den Haag terecht. Op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad... richting de A10 Noord staat tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgertunnel 7 kilometer. En door de files op de randweg Eindhoven loopt het ook vast op de A58 Tilburg Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp 11 kilometer. In Limburg op de A76 vanuit Heerden naar Geleen. Daar staat tussen knooppunt Kunderberg en Schinnen 8 kilometer. Ook dit komt door een ongeluk de linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De pensioenleeftijd gaat omhoog. In 2020 naar 66 jaar en in 2025 moeten we tot ons 67 ste werken. Werknemers kunnen wel eerder stoppen met werken, maar worden dan gekort op de AOW. En er gaat nog meer veranderen door dat pensioenakkoord dat vandaag door werkgevers, werknemers en het kabinet werd gesloten. Pensioenfondsen kunnen voortaan zelf kiezen of ze meer of minder risico willen nemen met hun beleggingen. De onderhandelingen menen dat op deze manier de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel wordt veilig gesteld. Luister naar het overzicht van verslaggever Gertjan jan Dennerkamp. Vandaag werd duidelijk hoe FNV-voorzitter Agnes Jongerius het pensioenakkoord gaat verdedigen. Als ik mag kiezen eh, tussen een 4 of een 7,5, eh, dan kies ik voor een 7,5. Dit pensioenplan is een 7,5, maar dat is altijd nog veel beter dan de plannen die minister Kamp onlangs presenteerde voor de hervorming van de AOW. Die zijn namelijk veel slechter. We gaan... In de plannen van het kabinet naar 66 in 2020. Er komt geen verhoging, extra verhoging van de AOW-uitkeringen. Er komt ook geen mogelijkheid om zelf te beslissen op welk moment je met de AOW gaat. Misschien ben ik zelfs met een 4 wel veel te complimenteus. En zou ik over een min 4 moeten spreken. Dus uiteindelijk zijn de werknemers nu beter af. Nu heeft minister Kamp zijn plan wel bij de Kamer neergelegd, maar het is volstrekt onduidelijk of daar wel een meerderheid voor was. Maar dat maakt nu niet meer uit. Ook minister Kamp vindt deze pensioenplannen beter. Mevrouw Jogerius gaf aan dat eh, dit akkoord natuurlijk eh, een aantal grote verbeteringen voor werknemers met zich meebrengt. Zij gaf aan wat dit akkoord eh, oplevert en wat eh, zonder akkoord niet verkregen wordt door eh, werknemers. En ik denk dus dat eh, de werknemers, dat die vanuit hun eigen belang, eh, dat ze ervoor zullen kiezen om dit te accepteren, omdat ze er zelf beter van worden. Er gaat veel veranderen. We moeten langer werken en het pensioen is niet langer een harde toezegging. De tegenstanders zeggen dat het mooie Nederlandse pensioensysteem op de helling gaat. Maar minister Kampen strijdt dat. Maar ik denk dat de Nederlanders moeten denken, uh, daar komt mijn pensioen, daar blijft mijn pensioen. En niet alleen voor ons, voor degenen die al wat ouder zijn zoals ik, maar ook voor degenen die jonger zijn en die in de toekomst ook nog graag een goed pensioen willen hebben. De werkgevers zijn tevreden met het plan, omdat nu wordt vastgelegd dat ze niet langer enorme bedragen moeten bijstorten als het financieel tegen zit. De premie blijft stabiel. Ben het van VNO-NCW. Stabiliteit is wat ondernemers altijd willen. Ondernemers hebben een bloedhekel aan, aan kosten die omhoog en omlaag schieten. Want dat kunnen ze niet vertalen in een ondernemersplan. Dus hier heb je een zekerheid, een stabiliteit... waarmee je de komende jaren kunt calculeren. En dat heeft uiteindelijk tot overtuiging geleid dat dit moest gebeuren. En die toezegging wakkert juist het verzet bij de achterban van de FNV aan. Bondgenoten wil juist dat de werkgevers wel extra bijdragen... als het even financieel tegenzit. En Daarnaast vinden ze dat dit nieuwe plan onvoldoende garanties geeft voor een zeker pensioen. FNV-voorzitter Jongerius heeft dus te maken met fel verzet in de eigen achterban. Het moet gaan over de vraag: wat zet je in de waagschaal eh, op het moment dat je geen akkoord sluit? Wil kies je daarvoor omdat je zegt: ik wil per se een team, dat je uiteindelijk met lege handen staat? Dat is mijn keuze niet. Uiteindelijk moet de FNV in een referendum oordelen over dit akkoord. Daarnaast moet de Tweede Kamer nog over nieuwe wetgeving stemmen. Er liggen dus nog wel wat hobbels. Maar de eerste, en misschien wel de grootste, is nu genomen. De bijdrage was van Gert-Jan Dennekamp. Goed, op een mooie Pinksterdag, Gerrit Riemstra. Wat krijgen we? Krijgen we een mooie Pinksterdag? Nou, ik denk dat er eigenlijk maar één mooie Pinksterdag zal zijn. Het zal de zondag zijn. Want uh, ja, morgen, als we dat ook eventjes bij het Pinksterweekend rekenen... dan krijgen we met buien te maken. Uh, dat geldt vooral voor het westen, voor het midden en voor het noorden van het land. Temperatuur is ook niet je dat, een graad of 18. Dus morgen is het toch wat een wisselvallige dag. Ja, de hele dag buien? Nou, nee hoor. Het begint droog. Uh, die buien komen vanuit het westen. Dus ja. in de loop van de ochtend vooral in het westen van het land. En in de loop van de middag eigenlijk in de rest van het land. Ik denk dat het eigenlijk in het zuidoosten wel meevalt met de buien. Dus uh, ja, bijvoorbeeld, ik denk dan even aan Pinkpop. Ja. Yeah. Um, wat uh, volgens mij morgen begint. Um, het is wel alle pinkste dagen. Ja, nou goed, uh, in ieder geval uh, is het daar uh, denk ik wel redelijk weer. Uh, Graag of 19 met uh, ook wel wat zon. En ik denk geen buien. En dan is zondag denk ik de beste dag. Want dan is het waarschijnlijk droog weer. Uh, of ja, ik ga er vanuit dat het droog is. De, de zon is nog eventjes afwachten hoe uitbundig die zal zijn. Maar ik denk zeker dat er wat zon zal zijn. graad of twintig wordt het dan. Dus dan is het uh, best uh, aangenaam. En maandag dan komt er weer een frontje over. Dus maandag dan kunnen we weer een beetje regen krijgen. Tot nu toe ziet het er nou uit dat het niet veel regen zal zijn. Maar goed, het is dan toch een wat mindere dag met bewolking. En vooral rond het midden van de dag... Uh, wat lichte regen of wat motregen. En ja, dan wordt er veel gefietst en zo. Dus ja, dat is toch een beetje... Ja, je moet je cape meenemen dan. Maar eigenlijk kunnen we het niet gebruiken. Maar dat wisselvallige weer, hoe komt dat? Nou ja, dat, dat heeft mee te maken dat we hebben voor deze periode, zeg maar voor deze week, hebben we steeds van die hoge drukgebieden in de buurt gehad. En nu zijn het juist steeds wat lage drukgebieden die vanaf de oceaan toch dat, dat hoge drukgebied wat, wat weggedrukt hebben. En die komen steeds wat bij ons in de buurt. En dat daardoor is het nu wat wisselvalliger aan het worden. Mm. En ook na het Pinksterweekend, dan, dan verandert er eigenlijk maar niks. Dus af en toe heb je weer een, een, een redelijk goede dag ertussen, met zon en een graad of twintig, en dan weer een dag met buien, en nou ja, dat blijft dan een beetje zo voortduren. Een beetje lekker kwakkel weer. Oké, okay. nou ja, we moeten het ermee doen. Gerrit, dankjewel. Oké. Okay. We gaan naar de Hogeschool in Holland. Al maanden in het nieuws. En dan ging het natuurlijk vooral over die onrechte uitgereikte diploma's. En vandaag is het rapport gekomen van de Onderwijsinspectie over die enorme declaraties van de schoolleiding. We hebben gedaan tussen de jaren 2006 en 2010. gaan we over praten met Josephine Truijman, onze onderwijsredacteur. Josephine, wat stond er allemaal in dat onderzoek van de inspectie? Ja, de inspectie van het onderwijs heeft onderzoek gedaan eigenlijk naar de Raad van Toezicht en het college van bestuur van Hogeschool in Holland. Ze hebben geconcludeerd dat er ongeveer voor iets minder dan 9 ton eigenlijk verkwanseld is. Ja, en waar moeten we aan denken als je het hebt over verkwansel? Nou, bij verkwanselen moet je denken aan bijvoorbeeld het inhuren van een chauffeur. Dit is gebeurd door een vicevoorzitter. Um, die huurde dan een chauffeur in waar hij zichzelf mee liet rondrijden. En daar is te veel voor gedeclareerd. Wat hij ook deed, dezezelfde vicevoorzitter... die haalde een, uh, huurde een, orga uh, een organisatieadviesbureau in. Nou, dan kreeg hij een bepaalde korting. Maar die korting uh, die hij kreeg is nergens meer terug te vinden in de boeken. Heeft hij die in eigen zak gestoken of weten we dat niet? Dat staat niet in het rapport, dus dat weten we niet. Nee, maar het zou zomaar kunnen. Het zou zo kunnen zijn. Ja, ja. daar hangt een zweem omheen. Er hangt ja. er al een hele tijd zo'n hele zweem omheen. Vorige week overigens kwam de oud-voorzitter... de man die ook in opspraak is ge geraakt, Dales... die kwam met zijn eigen boekhouding naar buiten. Nou is het mooie dan kunnen we zijn boekhouding naast het rapport leggen. En wat blijkt dan? Ja, dat blijkt dat eigenlijk dat Geert Dales... als je hem vergelijkt met de andere overgeleden van het college van bestuur... en de voormalige voorzitter van het college van bestuur... minder is, in de scheef, is over de scheef is gegaan... Dan de andere. Dallas heeft dat ook bewust gedaan. Dallas was bang, eigenlijk, dat um, de inspectie met een totaalbedrag zou komen en wilde vooraf dus aangeven van kijk aan de hele wereld... dit is wat ik gedeclareerd heb en dat valt dus best wel mee. Hij wilde zijn naam vooraf eigenlijk als een soort van zuiveren. Ja. Zorgen dat niemand zou zeggen van je hebt het niet goed gedaan. Maar dat blijkt dus vandaag ook het geval te zijn. Ja, als je hem vergelijkt met andere leden... het is niet zo dat hem uh, totaal niks te verwijten valt... maar goed, als je de declaraties uh, van hem in vergelijkt... met die van de andere overige leden van het college van bestuur... en vooral de voormalig college van bestuur ook... dan zie je dat dat bij hem wel meevalt. Ja. Dan is de grote vraag, het rapport ligt op tafel... Dan moeten de conclusies getrokken worden. Uh, wie gaan de conclusies trekken? Um, vanmiddag zal staatssecretaris van Onderwijs, de heer Zijlstra, met een reactie komen. Um, wat die reactie gaat zijn, dat zullen we even moeten afwachten. Maar um, wat kan die? Hij kan uh, bijvoorbeeld um, het geld gaan terugvorderen. Uh, Um, daar Al. zal het o OM misschien ook moeten, ja. naar moeten kijken. Alles wat onterecht uit, is uitgegeven, kan je terugvragen. Uh, maar je kan inderdaad, je zegt het OM, je kan natuurlijk ook zeggen: uh, er is hier, zijn hier overtredingen begaan. We kunnen de strafrechter inschakelen. Ja, dat is de vraag, dat moeten we even afwachten. Oké, okay, maar dat ligt allemaal in handen van Zijlstra. Ja. Goed, later vandaag dan, want het kabinet is net uh, ook klaar met vergaderen, zullen we vast en zeker de reactie van de heer Zijlstra horen. Dankjewel voor dit moment. Graag gedaan. Ja, die hebben trouwens nu meteen trouwens, uh, aan, aan de lijn, um, de staatssecretaris. En wat heeft hij gezegd? Oh, hij heeft nu al de toezegging van het huidige bestuur van in Holland dat ze het geld gaan terugsturen. De vraag die je rest, en die wordt door Den Haag beantwoord, door de staatssecretaris zelf: worden de oud-bestuurders nog aangepakt? Nou, um, omdat de wetnormering topinkomens er nog niet is, waardoor ik een aantal handvatten zou hebben om dat te kunnen doen, uh, kan ik niet anders dan alleen de instelling aanspreken. Uh, um, en naar de politie gaan? Uh, als er sprake was geweest van strafrechtelijke zaken, was dat gebeurd, maar dat is niet geconstateerd. On onnodig declareren mag eigenlijk. Uh, nee, want als uh, uh, zaken fraudeleus zouden zijn geweest, uh, dan uh, was het strafrechtelijk. Daarvan is geen sprake. Maar wat wel gaat gebeuren is: ik heb afgesproken met uh, het huidige college van bestuur van In Holland dat zij uh, uh, wel degelijk gaan proberen om de zaken die ik verhaal op in Holland vervolgens ook weer. Uh, proberen terug te vorderen bij de individuele bestuurders... die destijds hebben gezorgd voor een bestuurscultuur... die niet uh, uh, uh, altijd even zuiver aan de maat was. De staatssecretaris van Onderwijs Zijlstraat dus over in Holland. En dan nog even de Achterhoek. De Achterhoek zit namelijk te springen omhoog opgeleide. Al jaren staat de regio bekend als een krimpregio. Donker gebied dat weinig meer te bieden heeft... dan de jaarlijkse Zwarte Cross. De netwerkmiddag Echt Achterhoek, georganiseerd in Utrecht overigens... moet daar verandering in gaan brengen. Dan nou, loop je binnen bij een sportkantine in Utrecht. Daar uh, wordt vanmiddag gesproken. De DJ van dienst, Hans, ik vind het wel heel erg beeldbevestigend hoor, het Oerendhart. Ja, lekker hè? Van normaal. Ja, dat uh, ik zeggen het, uh, het blijft gewoon uh, toch een visitekaartje van de Achterhoek. Tijmen, jij bent van echt Achterhoek. Uh, jullie organiseren het hier allemaal vanmiddag. Wat gaat hier nou toch gebeuren? Ja, wat we willen is, we willen studenten willen we opnieuw uh, in contact brengen met de, de hoogwaardige bedrijven die we hebben... om te laten zien, ja, in de Achterhoek gebeuren echt hele leuke dingen. En er zijn echt hele hoogwaardige banen uh, voor jullie te vinden. Dus uh, kom vooral terug. Wat gaan jullie vanmiddag doen? We hebben een zestal activiteiten op het programma staan. En daartussen hebben we speeddate-rondes. De zestal activiteiten die we, die we hebben zijn een uh, zitmaier, een estafette cross. En we gaan vogels schieten, stapelen, kratten stapelen. Ja, klinkt trouwens niet echt meer alsof je uit de Achterhoek komt. Dat is me eigenlijk altijd al gezegd. Ja, ik ben uh, niet opgegroeid in, uh, met een... Uh, maar uh, de, de, de, de, leuk, dat, uh, dat lukt. Witske van Europe, jij komt net van die uh, zitmaaier af. Ja, ja. Was leuk? Ja, het was wel een beetje wennen. Maar ik dacht, ja, ik ging niet zo goed. Kom je uit de Achterhoek? Nee, ik kom uit Haarlem. Je ja. komt uit Haarlem? Maar waarom ben je hier naartoe gekomen? Nee, meegesleept. meegesleept door een studiegenootje. Maar zit er ook echt een kans in dat je straks in de Achterhoek gaat werken? Ik denk het niet. Waarom niet? Nee. Ik weet misschien na, vandaag wel, maar ik ben er eerlijk gezegd denk ik ook nog nooit geweest. Hou je van normaal? Van normaal? Joo en de voederbietels? Nee, nee. Nee. Ik weet alleen oerend hart. Van normaal? Oh, dat is van normaal. Ja. Dus... Nou, werk aan de winkel. Arno LeBlanc maakt deze bijdrage. We hebben nog veel meer nieuws, maar daarvoor moet u blijven luisteren naar deze zender. Vandaag in BNN Today. Zanger Ben Saunders over het grote mysterie van de verdwenen gouden tanden. Ik ben gewoon Ben op het vieze ja, kameel. We duiken in de zaak van de vermoorde miljonairsdochter Hazenleger. En schrijver Charles Dentex neemt het grootste thriller-talent van Nederland mee. Vanavond, half negen, op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online, bnntoday.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.